In België komt vandaag misschien ook een vliegtuig aan met Nederlandse overlevenden. Dat zijn er minstens acht. Wel is nog onzeker of het toestel vanuit Haiti kan vertrekken. Op de luchthaven van Port-au-Prince is het nog altijd een chaos. Tientallen vliegtuigen staan klaar om te vertrekken... maar moeten wachten op de inkomende toestellen met hulpgoederen. De BBC overweegt na 90 jaar een punt te zetten achter de samenwerking met het Brits Meteorologisch Instituut, de Met Office. Bij radio en tv zijn de afgelopen weken opnieuw veel klachten binnengekomen over de weersvoorspellingen. Zo hebben de weerkundigen vorige week niet voorspeld dat het in het zuidoosten van Engeland zwaar zou sneeuwen. Door die sneeuwval ontstond een verkeerschaos. Concurrenten van het Britse KNMI hadden wel gewaarschuwd voor het slechte weer. En vorig jaar juli voorspelde het instituut een prachtige zomer... terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam. De BBC neemt de samenwerking onder de loep... omdat het huidige contract in april afloopt. In de Eredivisie heeft NEC de inhaalwedstrijd tegen Vitesse gewonnen. In Nijmegen werd de rivaal uit Arnhem met 2-1 verslagen. Verdediger Zomer maakte in de tweede helft het winnende doelpunt. Door de overwinning is NEC naar de 15e plaats gestegen, net boven de degradatiestreep. Vanmiddag zijn er nog twee inhaalwedstrijden. Koploper Twente speelt bij FC Utrecht en de andere wedstrijd is NAC Ajax.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 Not always well. Don't tell me truth hurts Little girl Cause I'm slug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 om half drie is begonnen NAC Breda tegen Ajax. En daar is het inmiddels gelijk. Ajax kwam achter met 1-0. Maar heeft zich dus inmiddels tot een gelijkstand weten te werken. 1-1. En bij Utrecht tegen FC Twente is nog de brilstand 0-0. Nou, dinsdag om 8 uur rode JC tegen PSV. En woensdag is nog één wedstrijd ook om 8 uur. FC Groningen tegen SC Heerenveen. Nou, we gaan even terug naar deze regio. En dan gaan we naar een jubileum.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 en we hebben iets van dertig uh, volwassenen die uh, zeg maar vrijwillig uh, dit allemaal begeleiden. En, uh, dus dat is uh, f, nou voor standpels begrippen ook heel gro groot. Voor de regio zijn we ik, ik, iets van drie à vier naar grootste vereniging. Dus uh, de populariteit voor de scouting groeit wel echt uh, elk jaar meer. En uh, dat zie je dus ook in, het, in landelijk, want uh, daar hebben we al meer dan 90.000 jeugdleden.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 Teeny Genie, Bob for it, our newborn king. Uh-huh. And the beat goes on, the beat goes on. The drums keep. Da, da, da. The grocery store, the supermarket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 ...wordt er in ieder geval aan gewerkt... ...om het toch zo tot een minimum... Ja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 van Beverwijk gebruikte de bazaarboot om naar Amsterdam te komen. En nu moeten ze gebruik maken van de verbinding vanaf Velse Zuid naar Amsterdam. Nou, wilt u meer uh, nieuws uh, horen, kijken, lezen? Dan kan dat op de websites abradio.nl of cfmzandvoort.nl. En um, het is half uur geweest, we kijken nog even naar het weer op meteopagina.nl. Nou, het ochtends was er wat regen en in de middag zijn er opklaringen met een matige aan zee vrij krachtige westelijke wind met een maximumtemperatuur van 6 graden. En maandagperiode met zon en wolkenvelden met een zwakke zuidelijke wind, maximumtemperatuur ongeveer 6 graden. Nou, zometeen uh, meer nieuws hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Maar nu eerst K met Where Do I Go Now?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 En dan zwijgt ze, ik schreeuw en zwijg naar haar We gaan, we gaan er ook vandaag nog uit elkaar CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar kregen van moeder, van mijn moeder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 show was dat met de Riddle hier bij CFM Zandvoort en na radio. Het is inmiddels uh, tien voor vier. We gaan even kijken naar uh, wat nieuws uit uh, Zuid-Kennemerland. Want de prijzen van de koopwoningen zijn namelijk scherp gedaald.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 tegen wetenswaardigheden en actualiteiten in zondag in Kennemerland. Maar nu eerst nog even muziek. En dit is Cream met White Room. station